Dit was 32. Is het daar niet? Dat moet hem zijn. Even een vraag: Ben je hier die boesman? Daar bent u. Mijn naam is Anzing. Ik komt van het bureau in Amsterdam. Ik heb er nog een brief geschreven. Ah, heer Anzing, kunt u maar in?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 Dan stel ik voor dat hij eerst het boerenwerk behandelt zoals dat vroeger gebeurde. Voor dat er zoveel machine waren als nodig Dus het ploegen en het meien en het dusken en zo. Dat is meer mijn afdeling. En dan interesseert zich de heer Koning bijzonder voor hoe dat het leven vroeger was. En wat voor verhalen er verteld werden. En oude gebroeken en biegeleuven en Wie van u mag ik het eerst het woord geven? Als je dat nu eens voor uw rekening neemt, wie Dan kan hoorting meer het leven van vroeger behandelen. Oh, dat wil ik wat doen. En als hij dan begint met het ploegen? Mag door ook het uh, zijden en het egen bij, aan Daar werk ik niet zo het ganse jaar rond. Dat lijkt me wel. Dan begin ik maar met het ploegen. Uh, wil de heren en de dame misschien eerst uh, koffie? Laten we dat eerst maar zo En de vrouw heeft er ook wat koek bij doen. Lust hij dat wel? Ik hoef dat er niet bij te hebben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 Dan was het vergeleken met nu zo rustig en vredig? Vooral hier in Helsel. Oos Helsel was toen nog niet meer dan een stuk of wat huizen. En rondom me was het al woest en leeg. Heide, heide en nog eens heide. Uren en uren wit. En toen waren er mensen die wisten dat het veranderen zou. Want zover dat het duister was, mocht ik nogal. Hemel even naar Boeten gewoon. En dan zag ik al die lichtjes brand. Bescheiden over kon ik ze zien. En dan zei mijn moedje: Ach, mijn jongen, zei ze heeft het al loop. Dat komt later nog eens wat. En nu vertel ik het nog wel eens vaker aan de jongere geslachten. Want dan zegt ze: Ach, je moet wat verbeeld. Dan neem ik er ook niet kwalijk. Want toen ik nog zo jong was, dan mocht ik altijd nog wel eens geen alle enbeen opeen gaan zitten. En dan was het twee donker. En dan keek ze door het vent. En zo eind zei ze dan: Nu moest ze niet mijn jong.'"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 Ik zei, ach, zal ik wel zo weten. Zoals, daar die peulen er ook niet staan, mijn jongen, zei ze. Ik zei, oh nee, man, er staat toch geen peulen. Dat is zand zandweg. Daar stiet je niks bij. Zoals, deze dan niet? Ik zei, ik niet. Ik zie ze wel, zei Ik zei, maar dat is niks, opo. Er zal wel niks weten ze, maar ik zei, ik zie ze wel. Maar de oude opo is natuurlijk eraf in een starven, Maar ik heb wel geluk als de vroeger zag, was het doen nog niet. Maar dat kan ik vandaag zien. Nu is het er wel. Want het is verschrikkelijk leen dat hier een molen stroot aanleest En de auto's die flits achter aan met eeldere licht, met rood licht erachteraan. In die grote peul die ze er, hebben vandaag de telefoonpeulen en de radiopeulen. Dat wat Oepoe doorzien heeft, dat kan ik vandaag in werkelijkheid zien. Zu kann man